11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. 60 procent van de middelbare scholen heeft een tekort op de begroting, meldde Nieuwsuur vanavond. Het gaat om tekorten van miljoenen euro's. Het geld dat scholen van de overheid krijgen is structureel ontoereikend, zegt de VO-raad, te koepen van middelbare scholen. Nu hebben ruim 700 scholen financiële problemen en het aantal zal verder stijgen. De Belangenvereniging verwacht dat binnenkort drie kwart van de scholen in de problemen komt. Verantwoordelijk staatssecretaris Dekker wil niet reageren. De Algemene Rekenkamer is inmiddels een onderzoek gestart naar de financiering van scholen. In het najaar krijgt de Tweede Kamer daarvan het resultaat.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 Basisscholen mogen in de toekomst 15 procent van de lessen in het Engels geven. dus ongeveer vier uur per week. Een proef is goed verlopen, waarbij vakken als aandrukskunde en rekenen in het Engels werden gegeven. Volgens staatssecretaris Dekker is dat een effectieve manier om een vreemde taal te leren. De Franse regering versoepelt de wet die mogelijk maakte dat illegale downloaders na drie overtredingen een internetverbod kregen... De wet die in 2009 werd ingevoerd is al jaren omstreden. Overtreders worden nu niet langer van internet afgesloten, maar ze krijgen wel dreigmails en ook blijven boetes mogelijk tot 1500 euro. Frankrijk was het eerste land dat zo'n antipiraterijwet invoerde. Inmiddels heeft ook de VS een soortgelijk systeem.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 Het weer, het blijft droog, op hier en daar een spatje motregen na. Minimum temperatuur vannacht 10 graden. Morgen eerst wolkenvelden, later schijnt de zon steeds vaker. En het wordt 17 tot 22 graden. Vrijdag veel bewolking en dan kan er wat motregen vallen. Tot zover het NOS-journaal. Dan zijn er files. De A1, tussen knopen Diemen en Muiden, staat 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En treinvertragingen door beschadigde bovenleiding... rijden er tussen naar de Bussum en Almere Centrum... en tussen Weep, Weesp en Almere Centrum minder treinen. En de vertraging kan oplopen tot een uur. Dit was de Verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Herman van der Zand. De VVD ziet risico's voor de landbouw en de verkeersveiligheid. GroenLinks vindt dat de liberalen zich met de echte problemen van Nederland bezig moeten houden. Die wolf, weet u, die komt niet uit Polen of Duitsland. Nee, het is een typisch Nederlandse soort. De polderwolf. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Morgen beslist de Rotterdamse gemeenteraad over een nieuw stadion naast de Kuip. Waar kiezen erkende Feyenoord-fans als Lee Towers en Vincent Bijlo voor. Het energieakkoord, dat komt eraan. Tientallen onderhandelaars bepalen de milieudoelen voor de komende jaren. Hoe ziet zo'n mega-overleg er eigenlijk uit? Live muziek hebben we vanavond van zanger-pianist Ruben Heijn. Later deze week te bewonderen en te beluisteren op North Sea Jazz... Met hem en met Benjamin Herman praten we over dat festival. En om vijf voor twaalf, FDR. Franklin Delano Roosevelt. Twaalf jaar lang was hij president van Amerika. En nu is er voor het eerst bewegend beeld van hem gevonden. In zijn rolstoel. Hoe bijzonder dat is, hoort u van Amerika-deskundige Willem Post. Dat zometeen. Nu eerst het nieuws van... Woensdag 10 juli. De prijs van geld is goedkoper geworden en daarmee natuurlijk ja, het kopen van een huis aantrekkelijker geworden. Geld kost bijna niets meer. De hypotheekrente is in acht jaar niet zo laag geweest. En dat hebben we allemaal te danken aan de crisis. Om die te bestrijden heeft de Europese Centrale Bank het lenen zo'n beetje gratis gemaakt. En dus kost het de banken nagenoeg niks om aan vers nieuw geld te komen. Om uh, geld uit te kunnen lenen moeten banken zelf geld lenen. Uh, dat kunnen ze op dit moment goedkoper doen. Ja, en daar profiteert u dan weer van. Je bent eigenlijk bijna gek als je nog gaat huren. Ik wilde eigenlijk in eerste instantie huren, maar dat was best wel duur. Dus toen dacht ik van nou, dan kan ik misschien beter een huis kopen. En nu met de lage rente is dat wel een goede keus, uh, uh, denk ik. Ja, een heel goede keus. Want nu de rente zo laag is, kan dat per maand behoorlijk wat schelen. Honderden euro's. Maar nog niet iedereen is overtuigd. De huizenprijzen dalen nog steeds. En dat wijst erop dat er nog maar weinig gekocht wordt. Sommige mensen besluiten hun geld namelijk in iets heel anders te stoppen. Bijvoorbeeld een ziekenhuis. In het bijzonder het Lange landziekenhuis ziekenhuis in Zoetermeer. Dat stond op de rand van de afgrond. Nou, er is gewoon te veel geld uitgegeven. Geld dat we niet hadden. Dus de schuldenberg werd te hoog. En dat zou je mismanagement kunnen noemen. Nou ja, er zijn de verkeerde keuzes gemaakt. Hè? Uh, dus je zou het mismanagement kunnen noemen, ja. Ja, dan noemen we het ook gewoon zo. De staf van het Lange Land heeft nu een manier gevonden om dat mismanagement tegen te gaan. Ze hebben besloten het ziekenhuis zelf te kopen. Zo'n 70 specialisten hebben 20% van de aandelen gekocht voor 1,5 miljoen euro. Doe maar. Dat hebben we er ook voor over om, om deze constructie mogelijk te maken. En te zorgen dat hier een kwalitatief goed ziekenhuis overeind blijft. Ja, dat is ze gelukt met hulp van zorgorganisatie Vierstroom. Die steekt nog eens 6 miljoen in het Lange Land. Pas op, ik zal er zijn op je volgende toernooi... en dan snij ik je keel door. Ik vermoord je. U hoort het, dat is iets heel anders. Tennissers worden geregeld bedreigd. Het kwam er gewoon ronduit op neer dat ik dood moest. Ja, Al dus Thomas Schorel, maar waarom die nou dood moest... dat is niet helemaal duidelijk. Ik denk gewoon mensen die gok op je wedstrijden... en blijkbaar misschien heel veel geld erop zetten... of die via via geld erop moesten zetten... en dat zij dus in problemen komen. Dat weet je allemaal niet. Tennisfederatie belooft dat ze er iets aan zal doen. Die heeft laatst wel een nieuw hoofdbeveiliging aangesteld. Robert Campbell diende 20 jaar bij de Secret Service... en zal die bedreigingen gaan onderzoeken. Wordt er binnenkort nog les gegeven in het Nederlands? Steeds minder. Staatssecretaris Dekker is onder de indruk van een proef... met Engelse lessen op de basisschool. Hij wil ze gaan uitbreiden. 50 procent van alle lessen moeten in het Engels. Ook vakken als aardrijkskunde, rekenen, taal. gaan dan in, uh, in het Engels. Ja, de scholen zien het wel zitten, want zo kweek je namelijk de wereldburger van de toekomst. Omdat wij dat gewoon belangrijk vinden. in het kader van uh, nou, internationaal uh, mee te kunnen tellen voor, voor kinderen. Maar er zijn nog wel wat haken en ogen aan. Niet iedere leraar spreekt even goed Engels. En niet elk kind pakt het even goed op. Maar zo so het, zeggen we dan maar. In starten korte 20 scholen met een nieuwe proef en gaat het slijmen bij de leraar voortaan in het Engels. I thought your book presentation was, was very good and if I was the teacher I would give you 10. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De kranten nu Matthijs Nijhuis. 90-plussers van nu zijn er beter aan toe vergeleken met 12 jaar geleden. Lichamelijk is er geen verschil, zeggen onderzoekers... maar ze zijn wel in een betere mentale en verstandelijke staat. Ja, dat staat volgens Trouw morgen in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Het komt doordat de oudere zorg beter is geworden en door het Flynn-effect. Elke generatie is slimmer dan de vorige. Het zou best kunnen dat 90 straks het nieuwe 80 wordt. Dat zegt de Nederlandse hoogleraar Geriatrie. Ik denk dat het straks misschien ook wel meevalt met de groei van het aantal dementerende. Er wordt steeds gezegd dat het aantal dementerende binnen de 25 jaar zal zijn verdubbeld. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Als die 90-plussers en andere ouderen steeds minder snel achteruit gaan. Ook in de Volkskrant gaat het over een onderzoek naar fijnstof. Zelfs een minimale hoeveelheid luchtvervuiling door fijnstof vergroot de kans op longkanker met ongeveer 20 procent. Dat zeggen onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht in een Europese studie. Fijnstof, dat is de verzamelterm voor zwevende stofdeeltjes die kleiner zijn dan een honderdste millimeter. Die deeltjes komen de lucht terecht door vooral uitlaatgassen en bandenslijtage van het verkeer. Maar bijvoorbeeld ook door barbecuen en houtvuurtjes. Personeel van waarde- en geldtransportbedrijven, zoals Brinks... is misschien zelf betrokken bij de reeks overvallen in de sector. De politie wil daarom dat de medewerkers beter worden gescreend. De minister opstelt en vindt dat een goed plan, staat morgen in de Telegraaf. Op de wagens en het geldtepot van Brinks... zijn de afgelopen jaren verschillende gewelddadige overvallen gepleegd... ook met zware wapens en machinegeweren. De minister weet niet of het personeel de dieven alleen maar tipt... of er gaat in de beveiliging of dat ze ook meehelpen bij overvallen. Rutte vliegt eindelijk uit naar het buitenland. Staat boven een artikel in het FD. De premier kreeg de afgelopen tijd kritiek. omdat hij te weinig zou hebben gedaan. om het Nederlandse bedrijfsleven te promoten in het buitenland. Dat heeft hij zich dus waarschijnlijk aangetrokken, schrijft de krant. Ja, want hij gaat sinds kort erg vaak naar het buitenland. En dat kan hem in zijn loopbaan goed van pas komen, denkt het FD. Na 15 jaar in het Binnenhof is het handig om alvast te weten. wat er nog meer te koop is in de wereld. Vooral als zijn premierschap erop zit in 2017. Of, voeg de kant eraan toe, misschien eerder als het kabinet valt. Spits heeft het over onrust in Ponyland. Mishandelde Shetland ponies... Ponies? Ponies? Ponies, zeg maar. denk ik, ponies, ja. ja. Mishandelde Shetland ponies... Dat ja. vind het toch de, gek, ja. <laughs> Uit de veelbesproken filmpjes... die worden mogelijk aan de paardenslager verkocht. Dat zegt de Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren... Maar dat is absoluut niet zo. Dat zegt dan weer de dienstregelingen. Dus de overheidsinstantie die over de inbeslaggenomen dieren gaat. Die geeft toe dat er een beetje geheimzinnig wordt gedaan over de opvangadressen. Maar dat is alleen maar om de dieren te beschermen en de mensen die die dieren opvangen. Ja, die zitten niet te wachten op eigenaren die verhaal komen halen. De inbeslaggenomen dieren gaan na de opvang naar een nieuwe eigenaar of naar de dierentuin. Maar ze worden in geen geval geslacht, zegt de overheidsdienst, dus is de conclusie, de inbeslag genomen ponies verdwijnen niet in een ponyplet kroket. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, ik zei het net al, we hebben live muziek vanavond. Hij eh, staat later deze week op North sea Jazz, maar nu alvast in het Oog morgen. Ruben Heijn, welkom. Dankjewel. Wat gaan we horen van je? We gaan uh, een, uh, de nieuwe single horen van mijn laatste plaat. En die, die heet? heet? getiteld Faith and Fear.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 On our color TVs it was advertised On the streets they were preaching it till we believed And in all shades of green it was sold faith and fear So we took our stand and we took out our knives We fought for our homes and we fought for our lives, yes our oceans of red we were writing on the wall I'm hey. faith and fear. Prachtig, Rubenijn. Dank je wel. Straks horen we nog een nummer van je. Ja. En dan uh, praten we ook over North Sea Jazz, waar je laat deze week staat. Dank je. Faith and Fear heette dat nummer. Ook wel enigszins van toepassing op het volgende onderwerp. Egypte. Het Egyptische leger heeft buitensporig geweld gebruikt tegen aanhangers van de afgezette president Morsi. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International concludeerde dat vandaag in een rapport. Sander van Hoorn, Midden-Oosten correspondent, en in Cairo de afgelopen dagen al. Sander maakt zo'n rapport indruk in Egypte. Nee, uiteindelijk denk ik niet. Uh, dat komt omdat rond uh, de staatsreep, rond de rol van het leger... rond de rol van de moslimbroederschap deze samenleving zo gepolariseerd is... dat zo'n rapport ja, eigenlijk alleen maar gepolariseerd bekeken wordt. Dus de mensen die achter het leger staan... die zullen uh, de boodschapper Amnesty International wegzetten. En uh, de mensen die achter de moslimbroeders staan... die zullen zeggen, ja, zie je wel... maar eigenlijk verdiept het alleen maar de bestaande tegenstellingen. Is het wel in het nieuws geweest in Egypte vandaag? Nee, en daar is wat raars aan de hand. Op de staatsradio heb ik het in elk geval niet gehoord. Vanavond op de staatstelevisie niet gezien. Ik sluit niet uit dat het ergens geweest is... maar dan in elk geval niet breed en groot... zoals bij ons in Nederland. En uh, oppositiekanalen... Die heb je eigenlijk niet meer. Uh, die zijn gesloten meteen na het afzetten van president, voormalig president Morsi. En uh, ja, als oppositiezender doet nu de Arabische variant van Al Jazeera uh, dienst. Ja, en die hebben dat natuurlijk wel gebracht. Maar nogmaals, die stations die preken ook voor een deel natuurlijk voor eigen parochie. Dus de mensen die daar het nieuws al dan niet zien... Die, dat zijn dezelfde mensen die dat al dan niet willen weten. Dat rapport, stonden daar voor jou nog nieuwe conclusies in... of was het eigenlijk een bevestiging van wat je de afgelopen uh, dagen hebt gezien... en meegemaakt in Cairo? Um, nou ja, kijk, weet je, ik, ik ben uiteindelijk hier in mijn eentje... en dan vermenigvuldigingsfactor van, van een aantal journalisten. Zij zijn met teams naar al die plekken geweest. En zij hebben dus met meer mensen gepraat. Uh, ze zijn bijvoorbeeld ook in uh, mortuaria geweest... en uh, kunnen dus die conclusie die ze uiteindelijk trekken... wat beter onderbouwen, namelijk buitenproportioneel geweld. Ja, het lijkt mij ook, alleen zolang ik niet, nog steeds niet weet... wat daar precies aan de kant van de moslimbroeders uh, uh, tegenover heeft gestaan... blijf ik daar wat voorzichtiger. In. In. Dus de, het is met name de stelligheid van de conclusie... waarvan ik dacht van oké, okay, prima. Uh, maar dat, dat, dat mensen in hun rug geschoten waren, ja, dat kon ik ook zien. Uh, een, een, een man die had een schedelwond in een ziekenhuis waar ik was. De Röntgenfoto, die heb ik daarvan bekeken. En daarvan wist de arts bijvoorbeeld heel erg aannemelijk te maken dat de kogel van de achterkant is gekomen. Ja, dat soort dingen, die heb ik ook gezien, ja. Uh, nou is er intussen een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen een leider, van de leider eigenlijk, van de moslim... De leider, ja, de geestelijk leider. Ja, omdat die, ze hebben aangezet tot geweld... tijdens de betoging van maandag waar die vijftig uh, doden zijn gevallen... Ja. Zien de moslim, uh, ziet, ziet de moslimbroederschap dat als een nieuwe provocatie van uh, de, de, de leger, de regering ja, die nu zit? De vraag stellen is hem bijna beantwoorden. Hè? Zeker niet omdat het alleen om hem gaat, maar ook nog acht andere uh, bovenop de mensen van de moslimbroedersleidingschap uh, die al in de gevangenis zitten. Ja, natuurlijk wordt dat gezien als een provocatie en het sterkt hen in de gedachten dat we teruggaan naar de oude situatie onder Mubarak... waar uh, de moslimbroederschap een verboden partij was vervolgd werd... mensen in de gevangenis zaten, gemarteld werden. Dus die, die zien die bui al uh, wel hangen. En uh, zeker als je bedenkt waar ze nu voor vervolgd worden... voor opruiing bijvoorbeeld. Nou, heeft het leger daar trouwens wel een punt, hoor. Want, want uh, over het opruimen, het oproepen om naar uh, dat gebouw... van die Republikeinse Garde toe te gaan... waar uh, dat bloedbad is uh, aangericht, daar kun je nog iets over zeggen. Maar eerder bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld uh, leiders van de moslimbroederschap die opriepen tot uh, jihad in uh, Syrië, die de christenen, de koptische christenen in Egypte van alles de schuld gaven. Echt letterlijk hoor. Die uh, de Shiiten wegzetten als een soort ongelovige... klein groepje Shiiten in uh, uh, Egypte, maar vervolgens werden er wel vier gelincht in het openbaar op straat. Met andere woorden, het leger heeft daar wel een punt, maar ze hadden het ook niet kunnen doen. En dat ze het dus doen is politiek. <tus> Ondertussen uh, wordt er geprobeerd een regering te maken. Uh, het is een waarneming ja. met premier, hè? al, Beblawi. Ja. Schiet het al een beetje op? Nou ja, ze hebben dus al een soort minister van Buitenlandse Zaken, al, Baradij. Daar hebben we het eerder over gehad. Um, nee, het schiet niet echt op, omdat ook um, aan de uh, kant van de mensen... die achter die staatsreep staan en de huidige regering... Ja, daar wordt wel gemort. Bijvoorbeeld die jongere beweging, Tamarud Rebel die uh, uh, hebben gezegd wat de interim-president interim president, nu aan het doen is... het gaat allemaal veel te snel. Het gaat niet in overleg met ons en andere partijen, met andere woorden... Uh, hij moet even op de rem gaan staan, hij moet beter naar ons luisteren. Met al, hij wordt van allerlei kanten, moet hij allerlei belangen natuurlijk in de gaten houden. En het grote risico wat je loopt daarbij, is dat er uiteindelijk te veel belangen zijn. Dat je dus de moslimbroederschap aan de ene kant hebt, salafisten nog ergens, heb je die jongere beweging, dan heb je de officiële oppositie. En dat het leger daar uiteindelijk bijvoorbeeld gebruik van kan gaan maken door steeds meer macht naar zich toe te trekken. Dat is helemaal geen ondenkbaar scenario. Laatste vraag nog, hoe, hoe is het met uh, president Morsi, ex-president Morsi? Nou, de laatste keer dat ik hem sprak is alweer een tijdje geleden. Zonder gekheid, ik weet het niet, niemand weet het. Uh, het leger heeft vandaag gezegd dat hij op een veilige plek zit. Of dat in het gebouw is waar de moslimbroeders voor staan te demonstreren... is helemaal de vraag, misschien is hij inmiddels verplaatst. Morsi weet het, uh, de mensen die hem vasthouden weten het. Uh, voor de rest niemand. Oké, okay, dankjewel. Sander van Hoorn in Cairo. En intussen is de uh, ramadan net begonnen... En dat was voor VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... naar aanleiding om Syrië op te roepen, de strijdende partijen daar... om het geweld tijdelijk te staken. Aan de lijn nu Leo Quarte, Arabist. Goedenavond. Goedenavond. Zullen strijdende moslims luisteren naar de oproep van uh, Ban Ki-moon? Uh, nou, het ligt er een beetje aan. Een beetje aan. Uh, kijk, met dit soort oproepen is het altijd zo van... past het in je straatje of past het niet in je straatje. Uh, toevallig heeft de Syrische oppositie vandaag uh, ge gezegd en eigenlijk ook een oproep gedaan, uh, ook tot een uh, staakt het vuur. Ze hebben gezegd van de uh, Ramadan, het is een maand van vrede. Dus eigenlijk zouden we deze maand een soort van staakt het vuur in acht moeten nemen. Dus uh, zowel het uh, bewind van uh, Bashar al-Assad als de oppositie in Syrië, we zouden een staakt het vuur moeten hebben. Met name in Homs, waar op dit moment uh, fel wordt uh, gevochten. Nou, natuurlijk zit er altijd een addertje onder het gras, want de rebellen willen eigenlijk heel graag even een adempauze hebben. De, het bewind van, van Assad dat, uh, gaat heel erg tekeer keer in, in Homs. En heeft eigenlijk de stad bijna heroverd. En de rebellen zouden graag een maand de tijd willen hebben om zichzelf uh, ja, van betere wapenstukken naar voor te voorzien. Zodat ze nadat de Ramadan is afgelopen, des te harder dit eraan kunnen. Hm. Dus eigenlijk wordt de Ramadan een beetje gebruikt voor eigen doeleinden. Ja, de, de roep om, om uh, bezinning en vrede die is toch zo gek niet uh, bij uh, de Ramadan? Is het, kun je het vergelijken met uh, de boodschap uh, bij de christenen rond kerst? Ja, zeker. En zo wordt het ook wel voorgesteld. En het is een maand waar mensen, moet je nagaan, uh, uh, veel mensen in het Midden-Oosten zijn erg uh, gelovig. Uh, maar tijdens de, de ramadaan dan is het uh, extra. Dan gaat men extra vaak bidden, extra vaak naar, naar de moskee, men gaat naar preken luisteren, men komt bijeen, men eet samen. Het is een, een heel uh, re religieus gevoel. Dat, is, hè, dat, dat, dat hoort er absoluut bij. Ook een beetje zoals bij ons met kerstmis. Mensen zie je nooit in de kerk. Behalve met kerstmis, dan gaat iedereen wel naar de kerk. Dat aan de ene kant wel. Aan de andere kant, wat je ziet is dat op politiek niveau... vaak de ramadan wordt gebruikt om zeg maar, eigen doeleinden ja, verder, verder te brengen. Dus als je zwak staat, dan zie je de ramadan als maand van vrede. Zo sta je bijvoorbeeld, dan sta ik het vuren voor. Maar aan de andere kant, als je sterk staat... Dan kun je de Ramadan zien als een extra goddelijke tijd eigenlijk. Dan kun je een goddelijk tintje geven aan de strijd die je toch aan het voeren bent. Dus wat we bijvoorbeeld de afgelopen jaren hebben gezien in Algerije in de jaren negentig... maar ook in Irak na de, de val van Saddam Hussein... is dat je hele extremistische islamitische bewegingen ziet... die de ramadaan juist aangrijpen om extra bloedige aanslagen te gaan plegen vlak voor en tijdens de ramadaan. Staat er iets ja. over in de, in de Koran bijvoorbeeld? Dat het mag of ja, juist niet mag? Ja, het heeft eigenlijk een beetje... Nou, het heeft eigenlijk te maken met, de, met de, de strijd die de profeet Mohammed voerde in het jaar 624. Het was de beroemde slag bij Badr. Badr is eigenlijk een plaatsje ten noorden van Mekka. En de profeet die voerde in de tijd een, een heftige strijd tegen de troepen van Mekka. Waar die hij tegen, tegen vocht. En tijdens de slag van Badr, die dus tijdens de, de ramadan plaatsvond... Eh, wonnen de moslims. Eh, het was een belangrijke veldslag... Um, en later zei de, de profeet ook van ja, tijdens die veldslag uh, was er iets van goddelijke interventie. Hij had het over dat uh, de aartsengel uh, Gabriel aan zijn zijde vocht. En andere bronnen melden dat er duizenden engelen uit de hemel kwamen... om de tegenstanders van de moslims in uh, ja, mootjes te hakken. Um, met andere woorden, uh, die slag bij Badr heeft eigenlijk van... Uh, oorlog gedurende de Ramadan eigenlijk iets, iets heiligs gemaakt en het, het is ook iets wat uh, sommige religieuze groeperingen gebruiken om hun aanhangers te mobiliseren. Ja, ze, dus zijn er ook al censuren die kunnen gebeuren voor... in Egypte? Ja, oh ja, precies. Uh, ja. Ja, het zou kunnen, kunnen gebeuren in Egypte. Vooral ook omdat uh, ja, uh, verreweg de meeste mensen in, in Egypte zijn moslim... en ze komen toch wel samen tijdens de, de, de ramadan bij moskeeën... ze hebben bijeenkomsten, et cetera. En ja, je kunt moeilijk uh, die mensen ver, ver, verbieden om bijeen te komen... tijdens zo'n zo heilige maand. Dan is het heel makkelijk om de afloop van de preek... die mensen de straat op te sturen en te laten demonstreren tegen het leger bijvoorbeeld... of tegen de oppositie in Egypte. Ja, zijn er ook wel voorbeelden van uh, gevechten die beëindigd zijn... ten tijde van de Ramadan? Of is het eigenlijk alleen maar uh, een, een aanvuring geweest... om door te gaan met de strijd? Het is eigenlijk voornamelijk een aanvuring geweest, ja. bedoel, Heel beroemd is uh, bijvoorbeeld in uh, 1973 het, het offensief... Uh, uit het nietshaast uh, van Egypte tegen Israël... Israël uh, die, uh, die had toen zijn linies op de uh, oostelijke kant van, de, uh, van het Suezkanaal En uh, ja, ze achten het eigenlijk onmogelijk dat tijdens de vaste maand... Uh, waarin moslims toch niet eten en drinken gedurende de dag... dat het Egyptische leger dan zo dwaas zou zijn tussen aanhalingstekens... om een offensief te, te beginnen tegen de Israëlische troepen. Maar dat gebeurde niet juist wel. En uh, de Israëli's waren volkomen verrast... Uh, dat ten eerste. En ten tweede was het natuurlijk van de Egyptische kant was een soort van uh, extra motivatie voor, het, uh, ja, voor de strijders aan, aan de kant van Egypte. Uh, omdat ze eigenlijk een oorlog voerden die ook een goddelijk tintje had. Ja. Juist omdat het in die maand plaatsvond. Dus het was ook een hele succesvolle oorlog. Dus van de Ramadan hoeven we in Syrië en, en ook in Egypte eigenlijk niets te verwachten? Nee, helemaal niks. Nee. Okay. Nee. Dank voor de uitleg. Dat was Leo Quarter.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 We'll oh. Van Raccoon. De nieuwe kuip in Rotterdam, die komt er niet. Dat zei zojuist Ronald Sneijder van Leefbaar Rotterdam bij Knevel en Van der Brink. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is aan de lijn. Hendrik Willem, wat zei Ronald Sneijder precies? Nou, hij zegt dat uh, Leefbaar Rotterdam unaniem tegen gaat stemmen tegen dus de financiering van het nieuwe Feyenoordstadion... En daarmee is het ja, plan eigenlijk gesneuveld vanavond. Het heeft geen meerderheid, kan ook niet aan een meerderheid komen... morgen in de gemeenteraadsvergadering. En uh, Sneijder, de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, zei... we vinden het risico gewoon te groot. En het draagvlak onder de Rotterdamse bevolking is te laag. En dit plan is heel slecht uit te leggen, zei hij zojuist. Ze ja, want um, uh, het college was niet unaniem, Daarom was de steun van Leefbaar Rotterdam nodig. Ja, de coalitie was niet... Uh, uh, uh, die was uh, unaniem. D66 heeft uh, woensdag laten weten dat ze unaniem tegen gaan stemmen. Dus het college is uh, heel hard op zoek gegaan naar een andere meerderheid. Die zou dan bij de oppositie gevonden moeten worden. Uh, bijvoorbeeld individuele, individuele leden van de oppositie. En er is heel veel gesproken met al die mensen. Ze zijn allemaal op bezoek geweest bij het college. Er is van alles aangeboden uh, in, uh, in ruil voor een, uh, een stem voor. Maar dat is dus niet gelukt. Uh, ...leefbaar heeft met deze dus de deur naar een nieuw Feyenoordstadion op kortere termijn uh, dichtgedaan. Ja, ze zeggen uh, heel definitief de nieuwe Kuip komt er niet. Is er ook geen mogelijkheid dat het dan morgen toch nog met andere oppositiepartijen, losse leden voor elkaar gebokst wordt? Nee, want de Rotterdamse gemeentepolitiek bestaat uit twee grote blokken. Dat is Partij van de Arbeid... En dat is Leefbaar Rotterdam. En, en, en daarnaast zijn het allemaal kleine partijen. Dus met het nee, het unanieme nee van Leefbaar Rotterdam, is het dus over en uit voor de nieuwe Kuip, voor een nieuw Feyenoordstadion. Kun jij. Het uh, ja, was net gezegd natuurlijk, maar kun jij de gevolgen van deze uh, beslissing overzien al? Ja, nou, de gevolgen op korte termijn, dat is dus het debat van morgen. Dat is eigenlijk zinloos geworden, want we weten toch wel daar, wat eruit gaat komen. Dus de vraag is wat daarmee gaat gebeuren. Het is niet helemaal duidelijk of het voorstel ook ingetrokken kan worden door het college. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Daarmee is het voorstel gewoon gelijk van tafel. Wordt er ook niet meer over gesproken morgen. Maar daarna, dan zal het in ieder geval de kast ingaan, weer een hele lange tijd. En er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. En dat zijn doorgaans geen uh, tijden waarin uh, dit soort moeilijke plannen er doorheen gejast kunnen worden. En er zal opnieuw gesproken moeten worden over een nieuw stadion. Nou, uh, sneller zijn het ook alweer. Die renovatie van Rette Kuip. Dat zijn um, Feyenoord-fans die uh, echt een heel serieus plan voor renovatie hebben gemaakt. Die zal ook weer uh, op tafel komen. Daar zal aangeschaafd worden. Uiteindelijk moet er iets gebeuren met die 76 jaar oude Kuip. Of die nou gerenoveerd wordt of dat er een ander komt... Um, maar het, uh, de Kuip heeft geen eeuwig leven. Dus het zal uh, linksom of rechtsom uiteindelijk wel weer op de politieke agenda komen. Al denk ik dat uh, de Rotterdamse politici er nu wel even hun buik van voor hebben. Ja, heeft, laat, laatste vraag hoor. Heeft Lever Rot Rotterdam gezegd waar ze dan wel voor zijn? Uh, nou, ze, hebben, ze zijn in ieder geval uh, heel uh, erg te spreken over het plan van Red de Kuip, van renovatie. Um, maar ze vinden gewoon het plan wat er nu ligt... Te weinig draagvlak, te hoog financieel risico in deze tijden van crisis. Dat is niet uit te leggen, dat kun je niet verkopen. Daar kun je als politieke partij niet achter gaan staan. Dus um, dat hebben ze in ieder geval duidelijk afgegeven hoe het nu verder moet. Ja, Dat blijft uh, even afwachten. Ja, voorlopig geen nieuw Feyenoordstadion dus. Dankjewel, Henrik Willem-Hofs. Dan het, het energieakkoord. Er zijn tientallen onderhandelaars al maanden mee bezig. De vraag is, hoe gaat Nederland duurzaam de toekomst in? Afgelopen week lekte er al het een en ander uit, maar als het allemaal lukt, moet deze week dat energieakkoord worden gepresenteerd. Goedenavond Helene Enker, redacteur energie. Goedenavond. Ja, voluit het nationaal energieakkoord voor duurzame groei. Uh, leg nog even kort uit wat er allemaal in dat akkoord moet komen te staan. Nou, daar moet van alles in komen te staan... want het is heel erg breed. Maar waar het uiteindelijk uh, vooral om draait... is dat er uh, voor de wat kortere termijn... of nou ja, kortere, noem het maar korter, maar voor, uh, dat er gezocht moet worden naar manieren... om de 16 duurzame energie te halen in 2020... waar dit kabinet toe heeft besloten. En, maar dit, dit akkoord wil verder gaan. Ze willen vooral ook nog de contouren schetsen... van toekomstig beleid, zelfs voor de komende drie decennia, zo'n beetje. Uh, en hiermee... Nee, met dit Nationale Energieakkoord wil men een eind maken aan het, uh, ja, je kan toch wel noemen het zwalkende beleid van de afgelopen kabinetten op energiegebied. Er moet dus echt een blauwdruk komen voor de komende tientallen jaar. Ja, daar komt het inderdaad op neer. En dat, dat, is heel, dat moet dan ook een, een antwoord geven op de roep van heel veel bedrijven die zeggen: joh, geef ons nou zekerheid waar het naartoe gaat. Want uh, ja, heel veel investeringen van bijvoorbeeld energiebedrijven, uh, die, die, die gaan niet over een paar jaar. Uh, gascentrale of een windpark, die zet je niet neer voor een paar jaar, maar die zet je echt ook neer voor een paar decennia. Wordt dus een belangrijk plan. Wie mogen er allemaal over meepraten? Ja, ontzettend veel partijen, uh, iets van veertig organisaties. Het gaat om uh, werkgevers, werknemers, verschillende ministeries, milieuorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld uh, de landbouwsector, LTO Nederland, de Woonbond, woningcorporaties, de ANWB en uh, ja, zelfs de Fietsersbond praat mee. Ja, dat zijn wel heel veel uh, clubs. Dat gebeurt niet veel vaker dat er zoveel met elkaar om de tafel zitten, denk ik. Nee, nee dat, ik denk ook inderdaad dat dat wat dat betreft dan een uniek proces is. En ja, dat, dat is natuurlijk enerzijds uh, heel ingewikkeld. Want hoe, uh, hoe kom je tot een compromis met zo ver, zoveel verschillende partijen aan tafel? Anderzijds, als het je dan lukt om het eens te worden... ja, dan heb je natuurlijk wel meteen een heel groot, heel groot draagvlak voor wat je dan uh, voorstelt. Ja. Uh, nou ben ik wel eens in New York geweest, in het gebouw van de Verenigde Naties. Ik stel me zoiets voor als al die clubs met elkaar om de tafel moeten zitten... of hoe? Hoe ziet dat eruit? Weet je dat? Nou, ik weet dat ze uh, in de afgelopen maanden... Uh, zijn er zeg maar, vier verschillende overlegtafels geweest. En, en die hadden allemaal een ander onderwerp. Hè. Dus er was een, een tafel en die, die had het vooral over de gebouwde omgeving. Hè. Hoe kun je nou energie besparen in, in gebouwen? Uh, een andere tafel ging over industrie en over grootschalige energieproductie. Uh, weer een tafel over schone energietechnologie en innovatie. En, en dan nog een vierde tafel over mobiliteit en transport. En uh, nou ja, uiteindelijk moet natuurlijk het resultaat van al die verschillende uh, tafels moet bij elkaar gebracht worden. En moet daar één akkoord uit voortvloeien. En het moet allemaal weer op één centrale tafel terechtkomen, zeg maar. Ja. Ja, en wat ik ook wel begrepen heb hoor, is dat er uiteindelijk wel gekozen is voor een soort van kopgroep van, van al die veertig organisaties. Een, een veel kleinere soort van kopgroep die dan met elkaar de, de grootste knopen door moet hakken. Uh, als ik dat dan zo hoor, veertig verschillende organisaties, vier tafels, een centrale tafel, een kopgroep um, <lacht> met zoveel deelnemers. Alleen ja, dan wordt het toch een waterig compromisje waar iedereen het mee eens moet zijn. Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad wel een beetje het risico. En, de, en, en ook wel, denk ik, dat daar natuurlijk nu partijen uh, om de tafel zitten... die uh, elkaar normaal met heel andere middelen bestrijden. Bijvoorbeeld Greenpeace doet natuurlijk normaal nooit mee met zo'n soort van overleg. Wil eigenlijk veel liever gewoon lekker actie voeren. En dit is natuurlijk toch heel wat anders dan een uh, bedrijf bezetten... of met een rubberbootje uh, een groot schip tegenhouden. Um, ze konden het nu volgens mij ook niet helemaal laten, hoor dat actie voeren. Want ze hebben wel met wat spandoeken voor de deur gestaan... Maar maar tegelijkertijd waren ze wel ook gedwongen om compromissen te sluiten. Hè, om toch als het ware ook vuile handen te maken aan die onderhandelingstafel. En um, ja, het zal dus absoluut een compromis worden. En uh, door heel veel mensen ook weer worden uitgelegd als een zeer waterig compromis. En het zal ook interessant zijn hoe bijvoorbeeld die milieuorganisaties het gaan uitleggen aan hun achterban. Ja, wat zijn bijvoorbeeld punten waarop uh, milieuorganisaties uh, water bij de wijn zouden moeten doen? Nou, wat we al wel begrepen hebben... is dat het, uh, inderdaad om een voorbeeld te noemen... is dat dit kabinet in zijn regeerakkoord heeft staan... dat we in Nederland 16 procent duurzame energie moeten opwekken in 2020. Iets meer dan Europa van ons vraagt, want we moeten 14 procent. Uh, nou, en in dit akkoord zou dan komen te staan... Uh, dat we die 2020 toch niet gaan halen... maar dat we dat pas in 2023 of 2024 gaan halen. Want ja, we hoeven dus maar van Europa, 14 procent. Maar goed. Dat is natuurlijk niet iets wat je als groene organisatie uh, heel fijn vindt. Nee, en dan moet je dat uit gaan leggen aan je leden die daar wel actie voor hebben gevoerd, bijvoorbeeld. Ja. Absoluut. Dus dat, eh, Ik heb ook wel begrepen hoor, dat sommige organisaties zeggen... nou, uh, allemaal leuk, een akkoord, maar wij willen het nog... in een soort van referendum uh, voorleggen aan onze achterban. En uh, ja, ik ben dus ook wel heel nieuwsgierig wat er dan gebeurt. Hè? Wat gebeurt er dan als die achterban als die achterman uiteindelijk zegt... nou, dit vinden we helemaal niks? Je zegt, het is, een, het is een, uh, een breed akkoord moet het worden, een ambitieus akkoord. En ook een akkoord voor de komende uh, 30, 40 jaar, als het lukt. Hè? En uh, er komt een akkoord, de afsluiting. Die daarin staan, zijn die dan ook bindend voor alle andere kabinetten die er aankomen? Nou ja, dat uh, is in ieder geval wel de opzet uh, geweest van de SER. Uh, maar de vraag is inderdaad natuurlijk nog wel hoe dat precies geregeld gaat worden. Want het is natuurlijk toch denkbeeldig dat er over een paar jaar een heel ander kabinet is wat hier eigenlijk niks mee heeft. En zegt nou uh, we gaan het toch weer helemaal anders doen. En uh, ja het, het doel is dus wel om die contouren echt vast te leggen voor de komende dertig jaar. Maar ik ben eerlijk gezegd nog heel nieuwsgierig hoe ze dat precies gaan regelen. Ja en of het er komt. En of het er komt. Dat is ook absoluut nog iets uh, wat we moeten afwachten. Uh, de laatste berichten die ik hoor is dat er mogelijk alleen een voorlopig akkoord komt... Uh, waar dan bijvoorbeeld nog niet alle bedragen tot achter de komma zijn ingevuld. Uh, of er komt een deelakkoord en de rest nog na de zomer. Nou ja, het kan denk ik ook nog steeds wel mislukken. We moeten het inderdaad nog net even afwachten. En als het er niet komt, is dat dan erg? Nou ja, wat ik ervan begrepen heb... is dat dan het probleem, zal ik maar zeggen... weer naar een andere tafel gaat. Naar de tafel gewoon van het kabinet. Nog een tafel, ja. En weer een tafel, ja. En dan zal het kabinet gewoon zelf het beleid moeten gaan uitstippelen... voor de komende tijd. Met, met je... natuurlijk de problemen van... hoe vind je dan voldoende draagvlak voor toch ingrijpende maatregelen. Helene Ekker, redacteur Energie bij de NOS. Dank je wel. je tweede nummer van vanavond. Ja, ik heb er even over nagedacht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 Er nog bij Ruben Heijn voel by morning schrijf even bij me aan. Doe je koptelefoon af en kom achter je keyboard vandaan. Is dit uh, gaan we dit uh, nummer ook uh, kunnen horen op Noordzee? Waar, ja. waar je deze week staat ja, ja, ja. Dat uh, dat, uh, dat gaat gebeuren. Ja, heb je de heb je die setlist al helemaal klaar? Weet je, weet je, nou, precies ik heb vandaag ja. Nou, ik heb vandaag een beetje aan zitten pielen, moet ik eerlijk bekennen, want uh, uh, je moet toch een beetje fris houden en. Uh, de soms, als je een set speelt, zeg maar, dan merk je van, oh ja, deze plek werkt even iets minder goed en deze plek werkt iets beter. Dus dan moeten we dat. Snap je? Dus we moeten altijd een beetje blijven aanpassen. Ja. Hoeveel keer is het dat je op Noortsi Jazz staat? Hoe? Uh, ik denk de. Nou, toch wel de zesde of de zevende keer denk ik. Maar niet altijd onder mijn eigen naam. Ik heb uh, dit wordt de derde keer onder mijn eigen naam. De eerste keer stond ik eigenlijk net niet op Noortsi. Want dat was in dat tentje, zeg maar, voor de ingang. Dus dat was het eigenlijk alsof je de Nijmegens vier dagen zo voor je langs zag lopen. Filiaal eigenlijk. Ja, ja, ja precies. En toen uh, en het uh, werk lees stonden we er ook. Ja. Hoe, hoe belangrijk is zo'n festival voor jou? Nou, het is, voor mij is het een heel belangrijk festival. Um, om meerdere redenen. Het is natuurlijk het grootste jazzfestival uh, van Nederland. En ook een van de grotere in Europa. Uh, dus er is, uh, het is... Een onwijze eer om daar uh, te mogen staan. Tussen al die grote artiesten natuurlijk. En daar komen veel mensen op af. Maar het is voor mij persoonlijk ook heel belangrijk. Omdat ja, ik kom er al vanaf mijn dertiende of zo. Vanaf mijn. Ja, ik geloof het wel. En um, uh, ik heb sindsdien, volgens mij, misschien één keer gemist. En uh, het is een soort vaste ding. Ja, ik kan dat niet. Want dan is het North sea, weet je. Ja. Dus uh, ja, ik ga er met heel veel liefde naartoe altijd. Zo. Aan de telefoon hebben we ook iemand die er uh, zo'n beetje ieder jaar is. Benjamin Herman, goedenavond. Goedenavond. Ruben. Goedenavond, Ben. Ben. Hey. Van de New Cool Collective natuurlijk. We gaan even een klein stukje voor de mensen. Het moeten er weinig zijn die het niet helemaal weten. Maar. <laughs> ja, gezellig. Dat ben jij. En je bent er ook zo'n beetje ieder jaar, hè? Nou, ik, uh, ik, ik heb er voor het eerst. Gespeeld toen ik 17 was. Ik ben inmiddels 45 en ik kom er al vanaf mijn dertiende of zoiets. Dus uh, ja, het is, uh, het is wel iets wat, wat, als het even kan, dan ben ik er wel bij. Is het ieder jaar anders? Um, ja, voor mij persoonlijk wel, want ik, er komen allemaal, ja, elk, het is triest om te zeggen, maar elk jaar overlijden er weer een paar helden en elk jaar er komen er weer een paar bij. Dus het, is ook, het, is, uh, het verandert voortdurend die programmering. En dat mag ook zo, zo, is het leven. Maar het is, het is interessant om nieuwe dingen te ontdekken. Je zegt, je bent er al heel lang. Je, bent er ook, uh, uh, je kwam er ook al voor je speelde. Wat, wat herinner je je wel van je eerste keer spelen daar? Uh, van de eerste keer spelen? Ja, dat was een mijlpaal voor mezelf. Het, het, ja, sowieso, op, op elk festival, weet je, als je als muzikant zo'n bandje om je pols krijgt... en je mag naar binnen... Uh, je hebt een wc en je krijgt een volle koelkast met, uh, met allemaal drankjes als en het goed een bankstel. Als Heb je thuis niet, bangstel, Ja, nee. <laughs> <Echt>. <laughs> maar dat vind ik, ja, ik, ik voel me altijd zo bevoorrecht, weet je. Ik ga ook uh, ja, heel af en toe naar een festival als, als bezoeker, uh, als ik niet hoef te spelen. Maar het is onwijs leuk om zoiets van backstage mee te kunnen maken. Dat is echt een voorrecht. Ruben, welke artiest die dit jaar op noord Jazz speelt... zou jij uh, graag willen ontmoeten? Wat is, is iemand waar naar, naar wie je uitkijkt? Uh, nou, er zijn er heel veel. Ik, ik, heb, ik heb nog niet eens zo goed het, uh, het programma bekeken... maar er zijn een aantal bandjes die ik wel even wil checken. Er zijn sowieso een paar Nederlandse dingen die ik leuk vind om te zien. Benen, met z'n heel cool natuurlijk. Uh, maar ook een nieuw, nieuw bandje van uh, Floris van de Vlucht, dus, uh, Windkracht 7... Um, die, die zit bij mij in hetzelfde pand uh, uh, waar ik mijn studio heb, en ik ben heel benieuwd waar hij zich dus de hele tijd om mee bezig heeft gehouden en uh, opgesloten. Dat ga je dan, dan zien. Dus dat wil ik wel even zien. Maar um, internationaal gezien uh, zijn er ook zeker een paar dingen die ik wil zien. Uh, Laura Mvula, ben ik groot fan van, uh, een brits jamaicaanse zangeres. En um, ja, Monty Alexander. Uh, Alexander, dat is een van uh, toch ook wel een held van me. Die ik de eerste keer toen ik op Noorsey was heb mogen ontmoeten en een les van heb gehad. Dus, en dat sindsdien heb ik hem nooit meer gezien. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe die is gevaren. Ja. Ben je minder? Wie kijk jij uit? Um, nou, ik, ik, er zijn ontzettend veel dingen die ik gek vind. Ik uh, moet erbij zeggen dat ik op mijn Twitterpagina heb ik een soort van uh, uh, walkthrough gemaakt. Die kan je daar zien. Want het is te veel om op te noemen. Ja. Maar voor de mensen die uh, tijd hebben en die kunnen om daar op vrijdagmiddag om kwart over vijf aanwezig te zijn. E echt absolute topper is voor mij Quantic met Frente Cambiera en Onda Tropica en dat heb ik eigenlijk als eerder pas van de week ontdekt, maar die hebben een waanzinnige website daar kan je allemaal filmpjes op zien hoe ze dat hebben gemaakt, het is een soort van Buena Vista Social Club, maar dan van, uh, van uh, Colombia en ik hoor het nu op de achtergrond Klinkt ook wel echt Zuid-Amerikaans. Ja, het is Colombiaans. Uh, het is uh, wat die Quantic heeft gedaan is echt super, het is waanzinnig. Hij heeft mijn hart gestolen met het hele project. Maar als je het op de internet kijkt op die uh, website van ze, uh, uh, dan wordt het al helemaal duidelijk. Het is waanzinnig. En als ik nog iets mag zeggen? Tuurlijk. De uh, zaak op zondagavond, de afsluiter ja. voor zondag is Ivo Taylor. En dat is een Ghanese uh, muzikant. En die, uh, die is al, ja, ik weet niet hoe oud hij is, stokhoud. En die is al 40 jaar uh, met zijn eigen muziek bezig. En dat is, vind ik, een van de leukste dingen. Hij verheugt me ontzettend op. Het is super swingend en Afrikaans tot op het bot. Ja. Maakt het er wat uit dat het niet zoveel meer met jazz te maken heeft? Maar dat het, dat het veel breder is geworden? Nee, maar ja, dat heeft toch ook te maken met de dingen die gemaakt worden. Kijk, als iets... Echt een wauw-factor heeft van, uh, van hier tot Tokio, dan komt het heus wel op het festival. Ik vind het ook een verantwoordelijkheid van de muzikanten. Ze moeten gewoon geweldige dingen maken. En dan kom je op een gegeven moment ja, dan kom je in de programmering terecht. Ja. En dat, zei jullie, dus dat, het... dat is jullie allebei gebeurd. Heel veel succes, allebei. Ruben Heij. Ja, ik heb het niet over mezelf hoor. Dankjewel. <lacht> Goh, zo is het wel. <lacht> Benjamin en Herman ook veel succes dit weekend op Dank je Dankjewel. Dankjewel. Why am I? is 5 voor 12. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. U hoorde misschien wel de beroemdste quote van Franklin Delano Roosevelt. Het enige waar we angst voor moeten hebben, dat is angst zelf. Een filmmaker zegt nu dat hij op filmopname heeft gevonden van de Amerikaanse president... die wordt voortgeduwd in zijn rolstoel. Willem Post, amerika deskundige Goedenavond. Goedenavond. Waarom is dat opmerkelijk? Ja, omdat uh, president Roosevelt uh, tijdens zijn regeerperiode... van tot, nou, 1933 tot 19, tot en met 1945... dit altijd angstvallig heeft uh, proberen buiten de publiciteit te houden... Ja, wonderlijk genoeg journalisten in die tijd hielden zich daar ook aan. Er waren heel weinig foto's van de president in een rolstoel. En ja, ik weet niet van een, van een era-filmpje. Uh, dus dit is echt uniek. Ja, hij staat op een paar foto's en nu dan zie je hem ja, voorbij rollen. Je ziet de rolstoel eigenlijk niet eens goed, hè? Nee. Wa waarom was het belangrijk dat, dat die, die rolstoel niet in beeld kwam? Ja, weet je, Roosevelt... Uh, ...had het idee dat uh, in een tijd ook van, uh, van een hele grote crisis en de wereldoorlog natuurlijk... Hè, uh, ...dat je als president dynamiek moest uitstralen. En hij was toch bang dat zijn gezag wat uh, ondermijnd uh, zou worden. En dan moet je weten dat hij privé vrijwel altijd in, in, in een rolstoel zat. Uh, hij kon niet eens zelf in bed komen s'avonds. Uh, ruim voor zijn presidentschap had hij polio opgelopen. Uh, zijn, zijn onderlichaam was helemaal vlamd. Dus hij had echt een hele grote handicap. Maar wilde dat maar niet tonen aan het publiek. En, en ja, als hij achter het spreekgestoel stond. En dan was hij eigenlijk naar voren geholpen door, door assistenten. En soms liep hij op krukken, maar altijd ondersteund. Ja, pas uh, als hij ging spreken. En dan, dan, dan, dan, dan, dan mocht, mocht er gefotografeerd worden. Maar verder, no pictures, boys, zei Roosevelt. Als, uh, ja, als er iets van een rolstoel in de buurt kwam. Ja, Hoe lang, heel kort nog, is dat, is dat geheim bewaard gebleven? Nou ja, bijna 70 jaar na zijn dood. Het is een, een, een professor uit Indiana die eigenlijk bij toeval dit in het archief heeft gevonden. Hij was op zoek naar iets heel anders. Mm. Ja, en dat is in Amerika toch nieuws. Zo'n grote president ja. die uh, dit angstvallig probeert te verzwijgen. Maar nu is het toch naar buiten. Toch ja, dankjewel Willem Post. Ja, Zo meteen Casaluna, Luna, Helco Span met Ben van der Linden. Voor over de bijaardweken.